Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet meer naar het Maliveld. Die oproep doet de politie van Den Haag. Rond deze tijd begint daar een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Daar mogen maximaal 200 deelnemers bij zijn. Dat maximum aantal demonstranten is nu dus bereikt. De politie roept mensen die nog onderweg zijn daarom op om terug te keren en terug naar huis te gaan. De marechaussee op Schiphol heeft al tientallen reizigers tegengehouden die met een vervalste coronatest ons land probeerden binnen te komen of juist uit te reizen. Volgens de Telegraaf gebeurt het vooral vaak dat meerdere mensen op een vlucht hetzelfde testdocument proberen te gebruiken. Controleren is lastig omdat elk land een ander papiertje meegeeft na een negatieve test. Het Instagram-account van cabaretier Martijn Koning is verdwenen. Hij nam, kwam deze week onder vuur te liggen nadat hij Thierry Baudet in Jinek zo hard te grazen nam... dat de FVD-leider besloot om op te stappen. Als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. Ja, u zegt wel braaf dat Europa wit moet worden en zo. Maar u bent zelf natuurlijk behoorlijk homeopathisch verdund... Met allerlei Indonesisch DNA. Achteraf hebben RTL en Jinek sorry gezegd tegen Baudet. Ze hebben er spijt van dat ze het optreden van de cabaretier niet hebben geschrapt. En over een half uurtje begint de topper PSV Feyenoord. Met de verkiezingen voor de deur reden voor verslaggever Joep Schreuder... om langs te gaan bij Feyenoorder Lilian Marijnissen van de SP... en PSV-fan en VVD'er Klaas Dijkhoff. Hij denkt vooral graag terug aan 11 jaar geleden. Toen werd het namelijk 10-0 voor PSV. Ja, dat was wel gênant, maar wel leuk. Ja. ging je daar nou over? Nee, maar... Moet dat echt? Was je erbij? Nee, ik was daar niet bij. Nee, ik... Dijk of wel, die zit er nog om te stralen. Ja, dat is toch als Feyenoord weer naar Eindhoven moet. Dat is toch altijd weer even op die dag schieten door je hoofd. Ook vandaag weer dat je denkt, het zal toch niet. hè? Het zal toch niet. Nou, De vooruitzichten zijn in ieder geval prima voor Feyenoord. Want PSV heeft al 14 toppers op rij tegen Ajax, AZ en Feyenoord niet meer gewonnen. Het weer nog, het is wisselend met vooral landinwaarts buien. De kust blijft het wat langer droog en is er ook af en toe wat zon bij, graad of 9. Vanavond overal bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Je hebt haar vijf minuten op onthoud door een aanrijding. Er is ook een rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Jaar corona. En dat betekent dat we met z'n allen toch echt weer aan vakantie toe zijn. Ik denk aan mooie zonnige stranden en dergelijke. Nou, wij bij B CFM zorgen ervoor dat je die gedachten nog meer krijgt eigenlijk bij het horen van deze plaat van de zoekmachine. En Malden aan het begin van Zandvoort op zondag. We zijn er weer, Albert-Jan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, kijkers. Welkom op deze ja, toch wat zonnige en in ieder geval minder winderige uh, Ja, dag gelukkig wel. Als, uh, als gisteren, want uh, ja, het was dan gisteren wat minder als donderdag. Maar het woei nog behoorlijk hard. Hoor. Het uh, dak vloog eraf uh, bij het Bietshaus. Ja, uh... ja, dat was, nog even, uh, dat was een boel herrie uh, richting een uh, uur of half zes was dat geloof ik. Hè? Ja, dat uh, uh, ja, dak was een beetje los gaan zitten. Goed, uh, ja, welkom op deze zondag. Uh, drie uur lang Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? Uiteraard uh, uh, rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En vandaag is voor ons de laatste dag dat wij u attenderen op de actie van het dierenhuis Kennameland in zaken de Ik Willem-weken. U kunt uh, sponsoren, dan wel uh, financiële bijdragen doen. Om de, de zaak draaiende te houden. Want ze hebben natuurlijk deze vakantie geen, geen, geen pensioen gehad. En de kosten lopen natuurlijk wel door. En vandaar dat het dierentehuis de actie was begonnen. Ik wil hem weken. En dat, dat gaan we dus om half vijf even doen. Daarnaast kan ik u mededelen dat er nog twee katers in het dierentehuis zitten: Bobo en Bliksem. En de rest is allemaal vertrokken en heeft een dak boven hun hoofd gevonden. Uh, Zos Live, Zandvoort op Zondag Live. Een uh, live registratie van een artiest of een uh, groep... in de tijd dat we nog publiek uh, konden ontvangen... tijdens dat soort concerten. En uh, ik, ik heb erachter staan Rob. Ja, klopt. Cool. Ja, dat <laughs> ben ik. Ja, Hallo, albert Ja, dag Rob. Hallo, ik, uh, ik heb er drie uh, in gedachten... maar oh, okay. uh, ik ben er nog niet helemaal uit. Uh, maar uh, helemaal uh, eentje, eentje... of twee van dezelfde artiest... Ja. en uh, eentje van een uh, andere artiest. Eentje is... Heel rustig, maar wel uh, mooi, vind ja. ik zelf. En uh, ja, de anderen zijn gewoon een uh, beetje popperig. Popperig. Nou, uh, daarover later meer en wel iets om over half vijf. Het gedicht van de dag, ja, het is het weer. Het is het seizoen van de... Ja, dat, heb je, dat weet je niet, hè? De aspergeseizoen is weer begonnen. Oh, dat meen je niet. Jazeker, het aspergeseizoen is weer begonnen. Dus uh, we hebben het gedicht van de dag... En de, de pakkende titel is De Verliefde asperge. Het is wel een beetje een treurig gedicht. Maar het begint heel leuk. Maar ja, dan op een gegeven moment worden ze toch, uh, ja, uh, gaan ze toch de, de, de kist in... om het zo maar eens te zeggen. De Verliefde asperge. het gedicht van de dag, kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We mogen weer, volgende week gaan we stemmen. En daar hebben we natuurlijk ook het nodige nieuws over. Uh, in het eerste uur uh, hebben we ook Lana Lemmens. We herhalen het interview wat uh, onze collega Irene de Jager gisteren had tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, over een groot online ev evenement... een online zoomborrel-evenement, uh, zo wil ik het maar even zeggen... op uh, 27 maart aanstaande. En uh, wat het allemaal behelst... u hoort het straks uh, in het tweede deel van het eerste uur... allemaal van Lana Lennens tijdens het interview... met onze collega Irene de Jager. Het uh, tweede uur gaan we de regio in uh, op deze zondag. We gaan naar Amsterdam, we, want daar... Uh, is er is toch veel fout gegaan met ouderen die uh, bij het stemmen. Uh, daar hebben we een reportage over. En in, uit Westzaan. En Fred Croquet moet weg. Ja, dat is echt waar. Ja, Fred Croquet. Fred, Fred, Fred Kroket moet weg. En dat is uit Westzaan. En we hebben ook nog een bijdrage uit Alkmaar. Want de SRV-man is weer terug. En dan uh, uh, het derde uur hebben we natuurlijk Pit Report. En dan hebben we een verslag van dag 2 en dag 3 van de, de trainingssessies... In Bach-Rijn. Ja, Mercedes is weer een beetje terug, hè, geloof ik. Heel klein beetje. Maar goed, die Hamilton zat, al in, zat gisteren al in de Grimbak. En tot slot volgen we natuurlijk ook voor u de uh, voetbal-eredivisie. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken uh, naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel, Abjan. Over kijken gesproken. Nou, gisteren was natuurlijk uh, het kijkcijferrecord Marco Bossato bij uh, Linda de Mol. Ik heb het niet gezien. Heb je het niet gezien? Het nee. was om uh, 8 uur 1,4 miljoen kijkers. Dat was een uh, redelijke score. Want uh, er waren genoeg andere programma's die beter gescoord hadden. Zoals uh, Ik vertrek en uh, Lego Masters. Uh, hm. En uh, ook nog uh, een nieuwe De Verraders. Oh, dat is een uh, programma wat uh, bij RTL4 is, of een uh, quiz is dat. En uh, ja, die scoorde heel erg goed. En uh, ja, nou, Linda de Mol met Marco Bassato, die deden het wel redelijk... En dat was echt zo'n uh, tranentrekker. Hè? Hoeveel uh, keer uh, jankt die, uh, die uh, Marco Borsato? Ja. Nou, ik ben op een gegeven moment ben ik de tel kwijtgeraakt. Moet oh. ik eerlijk zeggen. Dus uh, ik nee, heb... het was, uh, was een uh, zielig verhaal van uh, Marco Borsato. Meer zeg ik er niet over. Oké, okay, nou, uh, mensen die dat kunnen... kunnen uiteraard dat programma terugkijken als ze dat willen. Goed, uh, ik, had, ik heb het nou Sterren op het Doek gezien. Dat vond ik wel weer leuk. Ken je dat? Uh, nee, Nee, nee, dat? nee, nee. Er wordt een, een ster wordt dan uitgenodigd. en dan heb je drie kunstenaars die maken daar een schilderij van. En dan mag de, de, de, de bekende Nederlander mag dan een van de drie schilderijen mee naar huis nemen. En de andere twee worden dan gefeild voor het goede doel. Maar gisteren was die meneer Vonk, die ken je wel, van al die reptielen en, en toen. Oh, freak. Freek! Freek, Vonk. En uh, nou, ik heb nog nooit zo'n moeilijke keuze gezien... want het waren echt drie prachtige schilderijen. Maar goed, uiteindelijk heeft hij zijn keuze gemaakt. Dus ik heb uh, ook uh, tv gekeken gisteravond. Goed, maar uh, in ieder geval niet naar een uh, kijkcijfer uh, nee. nee, heel, heel verstandig Albert-Jan. En dan uh, geeft die ander ook wat. Zo is het toch? Zo is het. Zo is het. Nou, we zijn er. Zandvoort op zondag. Meekijken kan Studio Torweg: Tina. www.zfm-live.nl en dan kijk je mee tijdens uh, dit programma Zandvoort of Zondag. Heel veel muziek en informatie tussen 2 en 5, waaronder deze van de uh, Whispers. ...lekkere dance classic op de zondagmiddag bij CFM. Je de whispers en de beat goes on. En van een uh, disco klassieker gaan we over naar een uh, gouden ouwe. Op CFM wordt iedere gouden ouwe platina. So See ya. van Nederlandse bodem. de Hunters en de Russian Spy NI. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Nou, we vertelden het, uh, of, uh, gisteren al. We vertelden het uh, zojuist al dat gisteren... een uh, stuk van, een, uh, van het dak van het bietshuis uh, naar beneden is gekomen. Dat allemaal vanwege de storm. Maar gelukkig is het nu weer uh, wat rustiger uh, qua het uh, weer. Maar er zijn wel andere dingen gebeurd op uh, het gebied van uh, lokaal nieuws. Ja, of in ieder geval staan te gebeuren. En natuurlijk, uh, ja, we gaan stemmen volgende week. Woensdag uh, aanstaande zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Zandvoort neemt extra maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dit jaar is een deel van de stembureaus bovendien ook al op de maandag en dinsdag uh, geopend. U kunt tussen half acht s morgens en negen uur s'avonds stemmen bij een van de stembureaus. Deze zijn zo, co zo coronaproef mogelijk ingericht. Er is alleen gekozen voor grotere locaties waar u voldoende afstand kunt houden. Ook komen er duidelijke looproutes. Er liggen voldoende beschermingsmiddelen klaar zoals handgel en mondkapjes. Alle stembureaus worden regelmatig schoongemaakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de potloden niet hergebruikt. Iedereen krijgt een eigen potlood dat u mee naar huis mag nemen. Tot slot staan er bij de ingang iemand met een geel hesje die de hele dag de zaak in goede banen leidt en kijkt of het niet te druk wordt. Vanwege deze extra maatregel is het op sommige plekken niet mogelijk om op uw vertrouwde locatie te stemmen. Bijvoorbeeld omdat die plek niet groot genoeg is om voldoende afstand te kunnen houden. Voor die plekken komt er een, dichtbij een, bij de oude stemlocatie een tent te staan. Een deel van de stembureaus is dit jaar ook al op maandag en dinsdag geopend. Dit is vooral bedoeld voor de kwetsbare kiezers, maar niet uitsluitend. In Zandvoort gaat het om stembureau De Blauwe Tram en Pluspunt. Door de verkiezingen over de drie dagen te verspreiden... wordt de drukte zoveel mogelijk vermeden. Meer informatie over de extra stemdagen, dus de 15e en 16e maart... Volmacht, stemlocaties, openingstijden en coronamaatregelen leest u op www.zandvoort.nl-verkiezingen. www.zandvoort.nl-verkiezingen. Kiezers die willen kijken bij het tellen kunnen dit ook na 9 uur s avonds doen binnen de regels die gelden in het stemlokaal of de tellocaties. En kiezers die gewoon gaan stemmen kunnen dit zoals gezegd... dit gewoon doen om tot 9 uur s'avonds... of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 9 uur. Kiezers hebben geen aparte verklaring nodig... en kunnen dit mondeling aangeven bij de handhavens. Handhavens in Zandvoort voelen zich veiliger... na ingebruikname van bodycams en merken dat de inzet van preventief en deescalerend effect heeft. Toch vinden er ondanks de inzet van camera's... nog steeds veel incidenten plaats. Sinds 1 oktober, eh, jong vorig jaar, dragen de Zandvoortse handhavers een camera op hun uniform... die beelden vast kan leggen als ze zich bedreigd voelen. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020... hebben handhavers 14 keer gebruik gemaakt van de bodycam bij een incident. Eén keer ging het om een aanhouding die met geweld gepaard ging. De bodycam staat continu op standby en filmt alles. Maar deze beelden worden alleen opgeslagen nadat de handhaver op de opnameknop drukt... Ook de, de beelden die vlak voor het starten van de opnames zijn gemaakt worden bewaard. De handhaver kan de gemaakte opnames niet zelf verwijderen. En tot slot, Center Parks eh, Zandvoort is Green Key goud gecertificeerd voor 2021. Het park voldoet hiermee aan de strengste eh, normen van Green Key... op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vallen basismilieunormen... zoals het registreren van, van en besparen op gas, water en elektra... en het verminderen van de hoeveelheid restafval. General Manager van Park Zandvoort, Alexander Peulen... is erg blij met de certificering door GreenKey. Wij doen er alles aan om ons park nog groener te maken... en zo hebben we in de afgelopen jaar... laadpalen voor elektrische auto's en fietsen geplaatst. Scheiden we het afval in het park en in vier stromen... en gebruiken we alleen nog groene stroom... Nou, ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met deze key-waardering. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Dus we kunnen vanaf uh, morgen gaan stemmen, Albert-Jan. Ben je er al uit trouwens, of niet? Ja, hoor. Al... Ja, al, uh, ja, ja, lang. En anders ja. kan je ook de stemwijzer uiteraard nog ja, invullen. Ja, Mart, uh... Mart Smeets had hem ook ingevuld. Stem... Ja, Partij voor de Dieren partij kwam voor... je uit. Ja, waarop die, waarop die uh, interviewser zei van, nou dat is toch hartstikke leuk. deze. Nee, dat waren de verkeerde vragen die ze stelden. Oké, okay, nou ja, ik kwam wel op een uh, partij uit dat ik denk: van, ja moet dat nou, weet je wel. Maar uh, ja, ja. ja als, als, als de stemwijzer het zegt, dan uh, wie ben ik dan om dat te negeren? Hè? Dus... Uh, dat moeten we dan maar doen. Hier is Miley Cyrus. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name. Only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look at me. When it feels right. single van Miley Cyrus en Angels Like You. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Nou blijft het zonnetje schijnen zoals het nu doet. Je hoort het allemaal zo dadelijk van collega Albert-Jan Vos. Het weer voor de komende dagen bij CFM Zandvoort. Maar er is nog een heerlijke plaat van Tina Turner. Hier is met Two People. Two people living on En ook gewoon voor de lekkere muziek luister je al 31 jaar naar je eigen lokale radio CFM. En dan hoor je juist de single, een van haar grootste hits, van Tina Turner en Two People. En dan gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Albert-Jan? Ja, eerst de algemene verwachting. Vandaag is het in Nederland wisselend bewolkt en komen er vooral landinwaarts een aantal buien met kans op korrelhagel. In de kustprovincies is het overdag meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt hierbij rond de 9 graden. In de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe waaruit s'avonds en s'nachts regen valt. In het noorden blijft het vaak droog. Morgen is het vaker droog, al blijven er soms toch wel buien vallen. De temperatuur ligt dan opnieuw rond de 9 graden bij een matige tot krachtige noordwestenwind. Uh, gaan we naar de dinsdag met een noordwestelijke wind wordt helder en onstabiele lucht over ons land geblazen. Het is wisselende wolk met nu en dan de zon. Af en toe trekken zelfs een bui over het land. De middagtemperaturen liggen rond de, het langjarig gemiddelde en dat is zo'n 9 graden. De woensdag is het nog steeds uh, wordt er wind uit noordwestelijke wind uh, met wisselende wolkenluchten met een aantal buien aangevoerd. De zon komt eh, soms tevoorschijn. Het wordt in de middag hooguit 9 graden. En tot slot het algemene weerbeeld voor donderdag. een Noordelijke wind voert nog steeds onstabiele lucht met buien aan. Er zijn ook droge momenten met soms zon. In de nachten en vroege ochtend is kans op een graadje vorst. In de middag ligt de temperatuur rond de gemiddelde waarde van half maart. Dan specifiek voor Zandvoort... Het blijft vandaag bewolkt, maar uh, zo goed als droog en af en toe de zon, maar vanavond ook weer regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 8 graden Celsius en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het bewolkt met kans op een regenbui en koelt het af tot ongeveer 5 graden. En voor de langere termijn de komende dagen zijn er opklaringen en is de kans, uh, is de, is de kans op regen hoog in de Zandvoort. De temperatuur daalt naar 4 graden overdag en 0 graden Celsius s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten en is matig windkracht 4. En in het komende weekend neemt de kans op neerslag af en stijgt de temperatuur tot 9 graden Celsius overdag en 4 graden s'nachts. Dus het blijft een beetje onstabiel. Oké, okay, dat was het weer. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. Kijk even onder Meteo Sandvoort en dan uh, zie je ook het uh, meest actuele weer... Uh... Hier in Zandvoort met de, de temperatuur, de windrichting en dergelijke. Van het weerstation hier uit Zandvoort. Dat was het weer. Zie je de En na het weer krijg je weer meer muziek. Waaronder deze van Gloria Asper samen met de Miami Sound Machine. Hier is de Bad Boy. Bij uh, dit soort muziek hoort eigenlijk een uh, zonnebril, uh, Albert Jan. Nou, even een mazzel, want uh, die kan je makkelijk opzetten nu. Ook in de studio's meekijken met uh, zfm live.nl. Want uh, de zon schijnt lekker hier in de studio uh, aan de tolweg 10a in Zandvoort. De lokale radio's uh, bij je tot uh, 5 uur met Zandvoort op zondag. Heeft vandaag, uiteraard, weer aandacht voor de Eredivisie. We gaan eerst even kijken naar de wedstrijden van gisteren. Gisteravond Willem II ontving SC Heerenveen. Eindstand 3-1. En dan uh, ADO Den Haag die nam het op tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 tegen 2. En uh, dan hebben we A AZ thuis tegen FC Twente. We werd zelfs 4-1. Wauw. FC Groningen dan, Albert-Jan, tegen oh. FC Emma. Ja, eigenlijk ben je voor allebei, hè? L Toch een L beetje? El klassico ja. van, van de hele laatste <laughs> Ja, 1-1 werd het... <laughs> Dan hebben we Sparta Rotterdam thuis op het kasteel ontving RKC Waalwijk eindstand 2 tegen 0. En dan uh, vandaag is er al uh, één wedstrijd gespeeld. We hebben het over uh, VVV Venlo tegen Fortuna Sittard. Daar werd uh, toch wel redelijk gescoord, want het werd 1 tegen 3. Dus een uh, wies voor Fortuna. Half drie, ja, echt, nou ja, meestal is dat de klapper van de dag. PSV eh, ontvangt in het Eindhoven Vijenoord. Tussenstand, geruststellend voor PSV-fans, 0-0. En dan eh, FC Utrecht tegen Vitesse. Dat is, eh, die, niet lachen, die andere wedstrijd. Ook daar staat het op dit moment 0-0. Eh, en die andere klapper, waar, de, ja, waar de, heb de, je het dan over? De klapper van de dag om uh, kwart voor vijf. Pek Zwolle eh, ontvangt Ajax. We houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij uh, CFM. En dan gaan we nu naar uh, gisteren, naar het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, want daar had uh, uh, onze collega Irena de Jager een gesprek met Lana Lemmens. En dat heeft alles te maken met de online borrelshow Zoom-in op Zandvoort. Nou, ik, la ik, ik las die kop, ik dacht, borrelshow Zoom in Zandvoort. Ik denk, ik ga gelijk lezen, maar het behelst uh, een heleboel, een hartstikke leuk, uh, leuk, uh, leuk evenement. En uh, Lana Lemmens uh, sprak daarover uh, over dat online evenement. Zoom in op Zandvoort. We gaan luisteren naar een prachtige stem. De stem van Lana Lemmens horen wij nu als het goed is: Zandvoort Marketing. Ja, is is iets, iets andere stem, hè? Ja, maar ook prima horen. Ah, dankjewel. Je. Prima om te luisteren en te horen. Goedemorgen Lana, wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, de online, het, het online event Zandvoort dat is op 27 maart. Hoe staat het ervoor? Klopt. Nou ja, het, uh, uh, het heet Zoom in op Zandvoort. Met natuurlijk een, een kleine knipoog naar het, uh, uh, het afgelopen jaar... waarin we allemaal hebben gewerkt vanuit Teams en Zoom. Uh, en natuurlijk omdat we in gaan zoomen op Zandvoort. Uh, zaterdag 27 maart om 8 uur hebben we een online uh, evenement. Uh, ja. We hadden natuurlijk liever iets live gedaan... maar we weten allemaal dat dat eigenlijk uh, ja, gewoon even niet kan... En dan kunnen we of niks doen of we doen iets anders... om Zandvoort antwoord onder de aandacht te, te houden. En om al een leuke avond entertainment te verzorgen. En vandaar het evenement op zaterdag 27 maart. En voor wie is dit bedoeld? Wie doen er aan mee? Wie hebben zich hierop ingeschreven? Tenminste, buiten dan uh, de, de, de pakketten... en de prijzen die gewonnen kunnen worden. Maar wie, wie zijn de deelnemers? Nou, je hoeft je er niet voor in te schrijven. Dus het is heel laagdrempelig. Het kost ook niks. Je kan gewoon uh, je melden... ...op de avond zelf via de link die ook overal gedeeld wordt... ...en via onze website visitzandvoort.nl ook uh, aan te klikken is. En dan zit je er al meteen in. Als je dan mee wil doen met de quiz... ...en wil meestreven naar alle mooie prijzen... ...dan moet je wel eventjes aanmelden... ...want anders weten we natuurlijk niet wie de prijs wint. Precies. Uh, maar in principe ja, voor iedereen. Iedereen die het leuk vindt om... Uh, nou, ...vanuit Zandvoort zelf natuurlijk... Uh, ...maar ook van buiten Zandvoort... Uh, ...er wordt veel informatie over Zandvoort gegeven door middel van een aantal filmpjes... met daar wat uh, nou ja, inzoomen op een aantal belangrijke dingen in Zandvoort. En daarnaast um, ja, veel prijzen, een quiz, entertainment, muziek... met uh, uh, zelfs de burgemeester die, uh, die uh, gaat optreden. Dus uh, van allerlei uh, facetten... In een, in een avondprogramma. Helemaal goed. En, en uh, denk je dat er buiten dan de Zandvoorters... natuurlijk uh, ook wel veel mensen van buiten het dorp... zich zullen belden om mee te doen? Of heb je daar ja, al informatie dat is, over? Dat is natuurlijk altijd afwachten. Ik heb er gelukkig al wel een aantal gesproken die, zich, uh, uh, die, die enthousiast zijn. Maar we proberen ons natuurlijk ook wel op een aantal doelgroepen te richten. Kijk, Zandvoort is het, dat hoeven we gelukkig... Uh, uh, ...ons niet meer af te vragen, maar Zandvoort is natuurlijk uh, erg populair bij veel mensen. Uh, we krijgen veel berichten ook van mensen via onze socials, maar ook via e-mails, dat ze ons zo missen. Dus ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden. En daarnaast proberen we natuurlijk ook, doordat er een item is die gaat over het circuit... ...en we inzoomen echt op, nou ja, op het circuit en hoe het daar allemaal uh, eraan toe gaat, we hebben we een item... Die gaat over uh, uh, ja, Lasse Walker. Dat is een, uh, een kiter die uh, in de stal van Red Bull zit... en hier ook uh, mee heeft gedaan met de Red Bull Megaloop. Die gaat ons wat meer daarover vertellen... en hoe hij zich voorbereidt op kiten. Dus, dus dat zijn natuurlijk al twee aansprekende onderwerpen... Voor heel, voor heel specifieke doelgroepen. En natuurlijk vragen we ook die mensen... ...om hun achterban te vertellen dat er een hele leuke avond is... ...met entertainment en kans op gave prijzen. Dus ja, ja we, we weten het niet, want we hebben het nog nooit gedaan. Maar uh, ja, ik ga ervan uit dat we, dat we breder dan alleen uh, Zandvoortse inwoners zullen trekken hiervoor. Ja, ik neem aan dat er misschien andere uh, informatiebronnen... zoals de VVV's in andere plekken misschien hier ook nog aandacht aan kunnen geven. Van joh, hè, kijk eens op uh, oh, oh, Zandvoort Marketing of kijk eens op Zandvoort. Da daar is een online uh, event uh, binnenkort. Uh, gebeurt dat? Nou, dat, dat gebeurt in principe niet uh, standaard. Ik bedoel, wij zetten ook niet op onze website dat er een evenement is... in. Uh... Nou ja, bijvoorbeeld afgelopen uh, vrij recent Haarlem had een, uh, uh, een online event daar hebben wij ook geen reclame voor gemaakt wat nog wel eens gebeurt maar dat is meestal vooral met fysieke evenementen, maar uh, is dat bij, omdat we een nauwe samenwerking hebben met Amsterdam en partners dat we dus zeg maar Amsterdam uh, marketing uh, dat we daar nog wel eens wat aandacht voor krijgen maar ja, dat is natuurlijk vooral, vooral vaak op spreiding gericht uh, en die, ja, die noodzaak is natuurlijk niet. Die, althans, dat bereik je niet met een online event. En, nee, precies. Uh, dus ik, nou, misschien dat ze er een keer iets over zullen melden. Maar doorgaand denk ik niet dat zij hiervoor zich uh, heel erg zullen laten lenen. Maar nee. gelukkig hebben we zelf heel veel kanalen. En uh, zijn er genoeg mensen die het hartstikke leuk vinden en het ook delen. Ja. Hey, en dan uh, heb je een oproep gedaan aan ondernemers hè, om bepaalde uh, prijzen ter beschikking te stellen. Nou, zeker niet ter beschikking. We, we weten hoe zwaar het afgelopen jaar is geweest. Dus wat wij doen uh, is bij ondernemers uh, prijzen inkopen. Uh, natuurlijk zijn er ondernemers die zeggen: joh. Uh, um, uh, die daar een speciaal uh, iets van maken... zodat we, nou ja, dat het voor ons ook cruncher is. Want er zit natuurlijk ook een plafond aan, aan wat je allemaal kan inkopen. Maar het is zeker normaal gesproken... in normale tijden vragen we altijd... wil iemand iets beschikbaar stellen? Ja, en nu, uh, nu uh, zien we dat wel even wat anders. Ja. Uh, dus enerzijds zijn er prijzen... die we bij de Zandvoortse ondernemers inkopen... omdat ze er dan direct ook al uh, baat bij hebben. Ja. En aan de andere kant hebben we gevraagd aan... Uh, uh, nou ja, in principe dus echt ondernemers om een actie voor die avond te bedenken. Een leuke borrelbox of o, zoiets. Um, en die dan bij hun eigen achterban um, te promoten. Ja, dat, precies. dat is ons gunstig, omdat wij dan nog meer aandacht hebben voor het online event. Maar het is natuurlijk voor de zandvoortse ondernemer gunstig... Om, op, op het moment dat ze een, een borrelbox kunnen verkopen. Dat ja. houden we wel echt lokaal, want uh, we hebben het wel gevraagd hoor, aan ondernemers... of er ondernemers zijn die dat ook in het hele land zouden kunnen... Distribueren, maar daar hebben we eigenlijk geen uh, um, uh, positieve reactie op gekregen. In die zin, dat is natuurlijk ook lastig. Ja. Um, op het moment dat, uh, dat een ondernemer in Zandvoort bedenkt, ik maak een mooie bollenbox. Dat is nog wat anders om die op te halen in Zandvoort. Of, of desnoods nog wel te bezorgen in Zandvoort. Maar ja, als iemand dan uit, uh, uit Limburg bedenkt, ik wil meedoen. Dan ligt dat wel iets gevoeliger. Maar dat maakt niet uit. Daar kunnen we... Ja. We hebben gewoon twee, twee lagen in dit evenement. En, en, en uh, zijn er uh, pakketten ingekocht door jullie die uh, leuk zijn om te vermelden? Uh, nou, de bolboxen die zijn hartstikke leuk. Daar staat volgende week ook een advertentie voor in de krant. Wat er allemaal, uh, zo weet ik dat er een samenwerking door een aantal ondernemers uh, is aangegaan om samen iets samen te stellen. En er zijn er nog een paar die zich hebben gemeld om, uh, om dat te gaan doen. En in principe kan iedereen natuurlijk dat nog tot op het laatste moment bedenken. Alleen we gaan volgende week daar wel echt een, een advertentie voor in de krant zetten. Gewoon echt met ter promotie van, maar iedereen is natuurlijk vrij om dat zelf ook nog te bedenken en ons evenement eraan te koppelen en dat te delen op zijn socials. Ja. Uh, en qua prijzen, ja, uh, ik, we hebben van allerlei prijzen, maar uh, dat zou ook natuurlijk nog wel een beetje spannend. Maar ja, bedenk wat er in voor te doen is. En, en je weet kan... ongeveer wat er kan gebeuren. Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk, dat kan variëren van een, uh, uh, een koffie met appelgebak tot aan uh, een overnachting in een hotel. Of ja. uh, misschien een antislipcursus. Of nou, we gaan echt wel gave prijzen. En maar die ja. vooral heel gevarieerd zijn. En en en zoveel mogelijk prijzen willen we. ...omdat we natuurlijk willen dat zoveel mogelijk mensen prijzen kunnen winnen... Uh, nou, we willen zoveel mogelijk ondernemers helpen door prijs in te kopen. Maar ook zoveel mogelijk natuurlijk mensen iets kunnen winnen. En het voordeel is ook bij mensen buiten Zandvoort die wat winnen... dat ze ook nog wel een keer naar Zandvoort moeten komen... om die prijs natuurlijk uh, te, te komen in... halen. Ja, ja en ja, dan ja. kunnen ze misschien wel meer doen dan alleen die prijs ophalen. En dan hopen we ook daar natuurlijk weer um, nou ja, voor Zandvoort iets positiefs uit te halen. Ja, want als je kijkt uh, hoeveel bedrijven er op dit ogenblik uh, doen aan afhaalmaaltijden... en, en pakketten al die je kunt bestellen nou dan, dan moet er toch heel veel uh, wat dat betreft te halen zijn uh, ook voor degene die dit zeg maar aanbieden uh, want ja, dat is dan de promotie die ze krijgen dus dat is alleen maar prima ja, dat, dat, dat zou je wel denken helaas is het nog steeds zo dat we daar wel echt ons best voor moeten doen er zijn natuurlijk altijd ondernemers die meteen uh, reageren op mailtjes, maar het blijkt toch ook wel dat, nou ja, misschien dat ondernemers dan toch met heel veel andere dingen bezig zijn. Of het, we hebben ook echt wel ondernemers gebeld, gewoon actief van jongens, dit gaan we doen, doe alsjeblieft mee. Um, ja, wat mij betreft kunnen er altijd wel meer uh, reacties op komen. Uh, dus ik hoop ook dat in de komende week, uh, dan is het misschien wel te laat voor de advertentie in de krant, maar dat, voor online is het natuurlijk nooit te laat hoop ik echt dat ondernemers nog iets leuks, iets creatiefs gaan bedenken. Hè? Ja. Wat je zelf al zegt, heel veel ondernemers doen het toch al. Ja. Dus ja, het is heel makkelijk om daar een combi van te maken. En ik hoop ook dat elke ondernemer nou ja, zal inzien dat um, op het moment dat wij dit evenement... Uh, hè, dat gaan we natuurlijk ook breed uit promoten. Uh, die avond zelf, ja, komt er geen omzet uit. Ja, wel voor de mensen waar we een prijs in kopen. Maar ja. ja, iedereen zit gewoon thuis. Nou ja, het is natuurlijk, natuurlijk wel de reclame die je dan maakt. Ik bedoel, Met stel die, je voor. Uh... Natuurlijk, doordat wij allerlei ja. gave dingen van Zandvoort laten zien, dat mensen denken, oh, maar daar moet ik ook nog een keer dat bedoel ik. zelf naartoe. Ja, ja, dat is natuurlijk nou Ja, En, en een als jij uh, een, uh, stel je voor, uh, restaurant X uh, stelt een, uh, een maaltijd beschikbaar. Uh, van de maaltijden die ze sowieso al maken. En als jij tien maaltijden maakt. Dan, dan is één maaltijd uh, weggeven of ter promotie uh, voor inkoopsprijs uh, aan jullie uh, wegdoen... is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Maar dat betekent wel dat degene die hem wint uh, familie heeft en mensen om zich heen heeft. En als die goed gegeten hebben, zeggen van nou, ik heb toch een pakket gewonnen... maar uh, daar kun je gerust eens wat gaan bestellen, want het is prima. Ja, dat is een... Dat is een daarom, wat ik, hè, ik blijf benadrukken, het heeft eigenlijk twee kanten. De, de, uh, nou ja, de, eigenlijk meerdere kanten. Dus de content, dus gewoon de film... Uh, de leuke dingen die we laten zien van Zandvoort. Dus dat mensen echt denken, oh, wauw. Ja. Natuurlijk de leuke prijzen die we weg gaan geven... Uh, waarbij het zelf zo kan zijn. dat dus je ziet, hey, wat grappig, escape room in Zandvoort... Dat je hem in plaats van Wim zelf al gaat boeken. Of ja. als je hem hebt gewonnen, dan moet je een dag naar Zandvoort komen. Ja. Uh, als je hem hebt gedaan, ga je dat natuurlijk naar je, je achterband vertellen hoe gaaf die was. Precies. Uh, en daarna, ja, gewoon lokaal hoop ik echt dat elke ondernemer in Zandvoort die iets doet met een takeaway, een borrelbox of noem maar op. Ja, dat die dit gebruiken om. Om um, uh, zichzelf te ja, maken. promoten. Ja, zeker. En, ja, en dat ja. is natuurlijk voor ons ook gunstig. Want ja, hoe meer mensen gaan kijken, hoe beter natuurlijk. Je, je, je doet het eigenlijk niet omdat je maar 100 mensen hebt die gaan kijken. We hopen natuurlijk wel dat die aantallen een beetje op gaan lopen. Ja, zeker. Zeker weten. Ja, nou ja, dus, um... ik, ik, ik, ik hoop dat degenen die nu geluisterd hebben. En uh, volgens mij hebben wij toch nog steeds een goede schare vaste luisteraars. Uh, dit uh, zullen meenemen en uh, daar gebruik van maken. Zij kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met Zandvoort Marketing. Uh, uh, nou ja, via... Uh... Ja, zeker, maar dat is voor de ondernemers. Maar ik hoop ook gewoon dat iedereen die heeft geluisterd... Uh, zaterdagavond 27 maart, zoals het er nu uitziet... Uh, ...mogen we dan nog steeds niet na negen en naar buiten. Dus uh, uh, lekker avonds thuis uh, met uh, uh, nou ja, achter de computer een, een, een bolboxje van zandporters erbij. En dan gewoon gezellig meedoen en kijken en meedoen met de quiz. Uh, ja, uh, zeg er... nog even hoe ze dat gaan doen. Nou ja, het makkelijkste is gewoon naar onze website, visitzandper.nl. Daar staat dan gewoon een link. Ja, en dat zal ook op onze social staan hoor, die dag. Maar um, dus op Facebook, Instagram, noem het allemaal op. Uh, de link, dan kom je op een platform. Nou, dan, dan kijk je eigenlijk al mee. En als je dan ook nog inschrijft, um, dan kan je ook meespelen met de quiz. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou uh, Lana, ik, uh, ik, ik wens je veel succes met, uh, met dit uh, Zoom in op Zandvoort event. En ik uh, weet zeker dat het een succes uh, gaat worden. Ja, laten we het hopen. Ik had liever met, uh, met een real life event bezig geweest. Maar als we dan toch iets kan. Als dat toch niet kan, dan is het wel leuk om zo'n alternatief dan te hebben. Dan maar op, te, op deze manier. Ja. ja, Precies. Dus. Goed, dankjewel. Ik wens je een mooi weekend en uh, graag tot een volgende keer. Dankjewel en Fantasia. Okay, Dag. Nou, dat was uh, Lana Lemmers uh, gistermorgen bij onze uh, collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan natuurlijk meezoomen, hè, Albert-Jan? Ja, niet, op, alleen, uh, niet, niet, niet alleen wij. Op 27 maart. Ja, we gaan nu zoomen. Ja, we gaan ook zoomen. Maar meezoomen kan www.visitzandvoort.nl. Dat is dus op 27 maart. Een mooi evenement wat eraan gaat komen. Nou gaan wij zoomen op de zondagmiddag bij uh, CFM. Hebben we hebben deze plaat vooruit uit de kast gehaald. De Fat Larry's Band. Hier zijn ze met Zoom. Zoom, just one look and then my heart went boom. Suddenly and we were on the moon. Flying high in a neon sky. Oh, oh, oh. bang, just one touch and all the church bells rang. Van Zandvoort Marketing vertelde ons net over het mooie evenement... wat er 27 maart aan gaat komen. We hebben het over Zoom in op Zandvoort. En vandaar ook deze van de Fat Larrys Band en Zoom. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zondag. Graag tot zometeen.